5 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Vrouw vast voor moord op politicus Helmin Wiels. Priktest voorkomt antibiotica gebruik. En dodelijk ongeluk op circuit Assen.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 Huisartsen schrijven minder antibiotica voor aan mensen met hoesklachten... dankzij een eenvoudige vingerpriktest. Aan de hand van een druppel bloed kunnen ze binnen een paar minuten vaststellen... of de patiënt een ernstige infectie heeft en dus wel echt antibiotica nodig heeft. Schrijven daardoor minder van die middelen voor... waardoor kosten worden bespaard en bacteriën minder snel resistent worden. Staat in een Europees onderzoek, waaraan ook Nederlanders meewerkten. De vingerpriktest werd tot nu toe alleen gebruikt in ziekenhuizen.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 Rouhani is de opvolger van Mahmoud Ahmadinejad. De afgelopen acht jaar was hij president. En die kon na twee termijnen niet verkiesbaar stellen.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 Motocrosser Jeffrey Herlings heeft de wereldtitel in de MX2 geprolongeerd. Bij de GP van Tsjechië won de Brabant daarvan 18 bij de Manches. Daardoor is hij vier races voor het einde niet meer in te halen door zijn concurrenten. Herlings won in seizoen in de MX2-klasse bijna alle 26 Manches. In de eredivisie heeft Goethe Eagles bij zijn rentree meteen een punt gepakt. Uit tegen FC Utrecht werd het 1-1... En ook een andere nieuwkomer, SC Cambuur, speelde zijn eerste wedstrijd gelijk. In Leeuwarden werd het tegen Nakbreda 0-0. Vitesse versloeg in eigen huis Heracles met 3-1... en Peck Zwolle tegen Feyenoord is om half vijf begonnen. Wilco Kelderman heeft de ronde van Denemarken op zijn naam geschreven. De renner van Belkin zag zijn leidende positie... in de zesde en laatste etappe niet meer in gevaar komen. Laatste rit werd gewonnen door de Brit Mark Cavendish krijgt u nog het weer. Vanavond en komende nacht brede opklaringen. en Het koelt dan af naar een graad of 15. Morgen vrij zonnig en dan wordt het even flink warmer. 26 tot lokaal 30 graden. Later op de dag mogelijk een regen- of onweersbui. ABW Verkeersinformatie. En viel het door een ongeluk op de A67. Venlo naar Eindhoven. Tussen Asten en de afritzomeren 2 kilometer. De rechte rijstrook is dicht.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 Goedemiddag, in dit laatste uurtje blikken we straks vooruit op de laatste finales van de wereldkampioenschappen Zwemmen in Barcelona. We horen Jeffrey Hellings, die vanmiddag opnieuw wereldkampioen is geworden in de motocross in de MX2-klasse. En de eredivisie bezig is nog en pas in de eerste helft. Peck Zwolle tegen Feyenoord. Ragnar Niemeyer. Een minuutje of 8,5 nog in het Uitsel Delta Stadion. Geen doelpunt bij PEC tegen Feyenoord. Wel één momentje van opwinding in de afgelopen minuten. Een steepage op de kop van het Zwolle strafstopgebied. De bal ineens gespeeld door Pelle richting Schaken. Er was wat contact in het duel met Broersen. Maar terecht denk ik dat daar geen penalty aan de Rotterdammers werd gegeven. 0-0. you can't get out of van YouTube. Om half drie begon FC Utrecht Goed eagles Rust 1-0, eindstand 1-1. Ahead eagles als de morele winnaar heeft het eerste punt binnen... met dank aan Xander Houtkoop. Bas Stichler praat na met de doelpuntenmaker. Het is een uh, schitterend punt waar jullie hartstikke tevreden mee zijn. Maar als je heel eerlijk bent, hij er gewoon drie kunnen pakken. Ja, wat de trainer net ook al zijn in de kleedkamer... We hebben gewoon punten laten leggen en uh, Misschien een beetje gevaarlijk om alles als nieuw komen te zeggen. Maar ja, dit is wel zo. Uh, Na de, de goal heb, krijg je in één keer vier tot vijf uh, mogelijkheden om, die, uh, om te scoren. Maar ja, dat, uh, dat maak je niet. En, uh, zo blijven ze ook nog in de wedstrijd. Maar voor mijn gevoel zaten ze de tweede helft niet meer echt in de wedstrijd. En uh, ja, we hebben het uh, niet uh, goed gedaan eigenlijk in de tweede helft. Maar ja, we mogen blij zijn met het punt. Waren jullie zenuwachtig in de eerste helft? Ja, zo leek het wel en uh, ik denk uh, als je naar ons spel keek, uh, wel ja. En zo voelde ik het uh, zelf niet, maar ja, ik denk dat het toch wel mee heeft te maken. Dat je toch uh, Utrecht uit, niet echt de makkelijkste en uh, een groot stadion, uh, alle media zo wat er omheen uh, meekijkt. Ja, misschien dat het daarmee had te maken, maar ja, het, uh, we speelden niet echt ons spel in uh, de eerste helft. en Gelukkig hebben we dat in de tweede helft goed om kunnen zetten. Wat is dan de truc geweest? Wat is er in de kleedkamer gezegd bijvoorbeeld? Want het verschil tussen de eerste helft en de tweede helft is wel echt enorm. Ja, we moesten gewoon onze spel blijven spelen en dat deden we in de eerste helft niet. We gingen alleen maar verdedigen. Ik heb ook het gevoel dat jullie durven te voetballen vooral in de tweede helft. Dat jullie um, in de eerste helft te veel nadenken. Eigenlijk overal een beetje te laat zijn. En elke keer de verkeerde keuzes maken. Ja, ik denk dat, uh, dat het met de spanning heeft te maken. Uh, ja, De tweede helft, Ja, we, we blijven gewoon kalm. En rustig aan de bal en dat is gewoon... Uh, en we, we gingen vrij spelen. Ik denk wat je zei, we gingen nadenken in de eerste helft en dat deden we in de tweede helft niet meer. En uh, ja, dan zie je waar we gewoon toe in staat zijn. Is iedereen uh, heeft al ingevuld dat Cambuur en Go Ahead wel uh, onderaan zullen eindigen. Um, wat zegt dan zo'n eerste uitslag? Ik bedoel, conclusies trekken daarvoor is het nog een beetje vroeg, dat snap ik wel. Ja, je, je staat gewoon goed. En dat is ook gewoon belangrijk. Ik bedoel, als je hier gewoon verliest, ja, dan heb je... Volgende week hebben we ADO thuis. Dat is ook een uh, lastige tegenstander. Maar ja, dat je hier gewoon al een punt pakt... Uh, ja, geeft wel zelfvertrouwen richting de volgende wedstrijd. Fouke Boy keerde als trainer van Go Ahead Eagles terug in Utrecht. Hij haalde een punt. Bas Tichelen in gesprek met Boy. Waren jullie nou zenuwachtig in je het held? Ja, ja, ja, dat zeg je heel goed. Ja. Heel nerveus. In de rust aangegeven. Oké okay, jongens, plankenkoorts. Uh, tijd is nu voorbij. Ja, wij waren niet onszelf uh, te druistig, want het probleem lag met name in balbezit. Uh, in het begin hadden we moeite met grip op Utrecht en uh, konden gevaarlijk worden met spellenvattingen, wat hun kracht ook is. Ja, uh, en dat in de rust aangegeven, als je, als je het wel durft opvoetballen en, en, en initiatief nemen, ook vanuit het middenveld. Uh, en de kantwissel van links naar rechts sneller uh, hanteert, ja, dan kun je tussen de linies goed spelen. We hebben tweede helft hebben we gedaan. Wat we in eerste helft niet hebben gedaan. Ja, en dan reig je de ene naar de andere kant. Dat is onvoorstelbaar. Want in het eerste kwartier van de tweede helft. Denk je dat je vier, vijf goals kan maken? Ja, en kijk daar, daar hebben we de winst laten liggen. Om het maar zo te noemen. Maar ja, ik ben blij dat ze het opgepakt hebben. En, uh, en, en het hebben getoond wat ze, wat ze kunnen. En, en die bevestiging, daar zijn ze ook naar op zoek. Uh, ja, en dat je dan liever drie punten meeneemt. Dat is duidelijk. Ja, je moet er zelf een beetje om lachen. Omdat je denk ik in de bus op weg hier naartoe niet had verwacht dat je in de afloop zou zeggen... daar hebben we de winst laten liggen? Uh, nee, we hebben, onze voorbereiding is wel goed verlopen. Uh, laat dat duidelijk zijn. Maar ik maak wel een onderscheid tussen een, een, een voorbereiding en uh, een wedstrijd... die om het echt in gaat. En dan zie je in de eerste helft dat je dan achter de feiten aanloopt. En, uh, maar als je dat recht kan zetten op een manier zoals in de tweede helft... en je gaat straks terug en je zegt... Uh, we hebben punten laten liggen... Ja, dat heb ik liever dan een punt stelen. En uh, dan komt die, uh, die andere punten die komen dan uh, te zijn de tijd toch wel. Ja, maar als mensen nou terugkijken op deze wedstrijd en zeggen van wat is go ahead nou? Hoe goed zijn ze nou? Is dat om de eerste of de tweede helft? Of hangt het er ergens tussenin? Nee, het hangt er niet tussenin. Uh, uh, zoals wij de tweede helft hebben gespeeld. Dat hebben wij eigenlijk in de, uh, zeker in de tweede fase voorbereiding uh, continu uh, gedaan tegen... Goede ploegen, internationale ploegen, Duitse ploegen en tegen Turkse ploegen. Dus uh, ja, dat uh, heeft mij niet verrast. Wat mij wel even heeft verrast is uh, de eerste helft dat je dan niet jezelf bent. Maar ja, dat is ook uh, onervarenheid uh, en druistigheid van spelers. Vanavond in Langse Lijn een uitgebreide reportage over de terugkeer van Foukeboy in nieuw golgewaard Wordt het al wat leuker in Zwolle tussen Pek en Feyenoord, Ragnar. Nou, het werd bijna heel leuk voor het publiek van Peck Zwolle. We zitten in de extra tijd. Die duurt nog een minuut of 2,5 dik. Maar een vrije trap op dat halve cirkeltje boven het strafschopgebied. En achter de bal Michael van der Werf te de verdedigen. Verrassend dat hij die trap nam. Langs de muren en mulder met een uitgestoken hand. Voorkwam terwijl een deel van het publiek al juichte. Hij voorkwam de 1-0 van Peck. Feyenoord laat zich in slaap zussen en is echt niet goed genoeg. Is niet bij machten om Peck Zwolle uit elkaar te spelen. En stond dus bijna op een achterstand. De bal genoeg naar buiten gedrukt door Mulder. Uitstekende redding van de Rotterdamse doelman. Er was niemand in de buurt vervolgens voor een rebound. Pellen nu onzichtbaar. Kaatst maar verliest de bal naar voren toe bij Zwolle. Daar is Drost. Nou, tussen de vrije en Martins Indien op uh, een meter of vijf van het Rotterdamse strafstopgebied. Hij raakt de bal kwijt. De afvallende bal is van Argentee aan de linkerkant. Immers dan, die uh, ja, futselt de bal toch eigenlijk weg bij uh, Argentee, die nu weg is op de linksbackpositie. Immers breed naar uh, Vormer en dan een overtreding gezien. Guse Bujuk staat er uh, bovenop, een overtreding van Klisch. En dat levert Feyenoord in de middencirkel dan nog een vrije trap op. Maar het is allemaal erg mager. Zeker ook van Ruben Schaken. Een goede voorzet. De enige kans was voor Immers op zijn aangeven. Komt nu een end. Pelle in balbezit. Maar net zo snel de bal weer kwijt. De Italiaan. En Schaken heeft vooral heel veel kleine overtredingjes nodig. Vecht wat ruzietjes her en der uit met mensen. En is niet bezig met het kapotspelen van de linkerverdediger van Pek Zwolle. Het is een vrije trap, denk ik, voor de thuisploeg in de buurt van het eigen strafschopgebied. En daar staat Bejois nu achter, de ingevallen keeper. Al heel snel in deze wedstrijd mocht hij komen, terug dus in de eredivisie. En Diederik Boer inmiddels op de tribune in zijn t-shirtje. Eens kijken hoe het met hem is. Ongetwijfeld iets van een lichte spierblessure lijkt het. Bejois neemt dus zijn tijd, want deze stand neemt Peck denk ik toch wel graag. Ondanks die grote kans van net mee richting de T. Nelon even in de problemen gebracht, omdat hij wordt opgejaagd in zijn eigen strafschopgebied. Met dan wel een hoekschop te voorkomen, Zwolle mag via Van Polen, 2-3 meter bij de cornervlag vandaan. Nog wel een keer de ingooi gaan nemen voor een van wat normaal gesproken een van de laatste kansen zal zijn. In deze extra tijd. Een minuutje nog schat ik zo'n beetje in Zwolle. Van Polen kijkt dus wie is er vrij. Nou, bal kan richting Saymak. terug naar Van Polen. Willem eigenlijk voor de rechter heeft hem dan naar binnen gespeeld. De strafschopgebied in naar Benson. Van Polen loopt door. Dat wordt doorzien door Nelon. Nelom naar voren toe naar Pelle. Die uitglijdt op het kunstgras. De bal kwijt in het duel met Van der Werf. En Zwolle dan met Van Polen ter hoogte van de middenlijn. Moet even een sprintje trekken aan de rechterkant van het veld om de bal binnen te houden. En dan heeft de Buur ook wel uh, genoeg gezien. Nou, ik ook. Viel niet mee. Zeker niet uh, van Feyenoord. Er ontbreekt een frisheid en een soort ja, dadendrang die je toch eigenlijk wel mag verwachten. Zeker op de eerste speeldag. 0-0 bij de rust in uh, Zwolle op bezoek bij PEC. Live sport bij NOS Langs de Lijn. Op Radio 1. Your mouth is a revolver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 And I'm bonfire. James Blunt. Bonfire Hard. Een van je favoriete zangers, denk ik. Mm -hmm. Voor de tweede keer op rij is Jeffrey Herlings wereldkampioen Motocross in de MX2 klasse geworden. Het hele seizoen stak hij met kop en schouders boven als een concurrent uit. En vandaag ronde hij in Tsjechië het seizoen af door de wereldtitel nu al te pakken. We vonden Martijn Spliethoff van de KNMV bereid om herlings voor ons te interviewen. En uiteraard was Herlings zeer tevreden. Ja, het is gewoon een geweldig gevoel natuurlijk. Uh, we hebben er hard voor gewerkt met het hele team. Niet alleen ik, nee. we zijn hier met een heel groot team. En alle mensen rondom, rondom mij hebben heel hard gewerkt voor AVD. En uh, ja, 14 GP's achter elkaar. Uh, alles nog gewonnen dit jaar waar ik een deel heb genomen. Dus ja, gewoon uh, helemaal super. En dan tweede titel. Ja, prachtig. Fantastisch vandaag. Het was vandaag natuurlijk ook een hele sterke race voor jou. Twee manche overwinningen. Er stonden heel veel Nederlanders aan de kant. Wat heb je daarvan meegekregen? Ja, het, het is natuurlijk geen Nederlandse GP, maar zo voelen het soms wel op sommige plekken. Zoveel Nederlanders, al mijn fans waren hier. Dus ja, prachtig. En uh, je hebt vandaag wel die wedstrijd uh, gewonnen. Maar uh, je hebt natuurlijk niet alleen dat uh, heb je gedaan. Je hebt al gezegd, je hebt een heel team achter je staan. Hoe belangrijk is de motor en de mensen van het team om je heen voor jou om je resultaten te kunnen halen?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 Die zijn belangrijk, maar daarnaast is natuurlijk gewoon het feit dat jij verschrikkelijk hard kunt rijden. En als je jou ziet rijden, lijkt het soms alsof het heel erg makkelijk is om te crossen. En alle mensen die wel eens op een crossmotor zitten weten hoe moeilijk het in werkelijkheid is. Ging het dit jaar het hele jaar vrij makkelijk? Of heb je ook momenten gehad dat je de tanden op elkaar moest zetten?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 Wie de sterkste was, is duidelijk dit jaar. Uh, wat is jouw uh, ambitie voor de rest van dit seizoen? Je hebt nu de titel binnen, de druk is eraf. Kunnen we nog een verrassing van je verwachten dit jaar? Of ga je gewoon proberen maandjes te sprokkelen? Zoals uh, het moment eruit ziet, uh, gaan we gewoon de, de laatste kps op een uh, MX2-motorfiets van uh, uh, start. Uh, veel mensen uh, vroegen al MX1 en MX2, maar uh, zoals het nu nou uitziet, ga ik de rest van het seizoen de MX2-motorfiets afmaken. Dan kijken alle mensen naar uit. Van volgend seizoen was de, de uitspraak al dat je bij de MX2-klasse blijft. Dat is ook definitief. Uh, ja, uh, voor 100% zeker blijf ik volgens mij aan de MX2. Dus daarom mag ik deze laatste GP's op de MX2-motorfiets uitrijden. Uh, dat zei wereldkampioen Jeffrey Herlings tegen Martijn Splithoff. FC Utrecht bakte er vandaag tegen Go Eagles heel weinig van. Bas Ticheler in gesprek met Utrecht-trainer Jan Wouters. Mag je eigenlijk concluderen dat je nog blij mag zijn met een punt? Ja, nee. Ik vond dat we vrij redelijk begonnen. En voor rust hadden we 3-0 afstand kunnen nemen. We scoren 1-0. Bal op de lat. Jens krijgt, als hij hem goed aanneemt in de 16, is het een kans. Leon de Kogel nog een keer. Dus we kunnen ook met 3-0 rusten. Maar uiteindelijk kan je hem ook verliezen. De tweede helft, na het moment dat een knullig balverlies wordt afgestraft... wordt toch iedereen wel heel onzeker en werd het initiatief weggegeven en zakten we eigenlijk helemaal in elkaar. Want dat is wel wat opvalt. In dat eerste kwartier na rust krijgt Go Ahead 4, 5 behoorlijke kansen. Eigenlijk allemaal ingeleid door het moment van de Rijk die balverlies leidt... waar de goal uit voortkomt. Is het dan zo broos, het zelfvertrouwen? Ja, dat hebben we tegen Die verans kunnen zien. Waar je op 3-1 voorkomt, niks aan de hand. En dan één moment dat we zelf een corner krijgen, counter tegen... dat het ook heel onzeker wordt. We hebben een vrij jonge ploeg. Alleen, moet, daar moet wel aan gewerkt worden. en als, als wij voetballend niet veel aan de bal blijven... dan vallen er in ons systeem grote gaten waar een tegenstander gebruik van kan maken. En Dat heeft Go Ahead. Op het moment dat wij heel slordig waren, hebben ze dat in de tweede helft goed gedaan. Is dit dan het moment om te zeggen, geef me nog wat tijd, want het komt goed... want ik ken de kwaliteiten van mijn selectie. Of is dit het moment om op tafel te slaan en te zeggen, er moet we wel even, even wat bij nog? Nee, dat laatste hè, op de tafel slaan en er moet wat bij. Uh, we kennen de situatie, dus dat, dat gaat niet gebeuren, want dat is gewoon niet mogelijk. Dus uh, ook geen probleem. Maar als ik terugga naar verleden jaar, waar we uh, thuiswedstrijd PEC 0-0, dat uh, was de tweede thuiswedstrijd geloof ik, ook net in het begin. En uh, toen was het ook allemaal niet goed. En, uh, um, toen zijn we rustig verder gegaan om te bouwen waar we mee bezig waren. En dat is dit seizoen weer de bedoeling. Want aan het begin van vorig seizoen, dat zeg je terecht, hadden we eigenlijk nog niet gehoord zeg maar op nationaal niveau van Kali of van de Hoorn. En die bleken dan een paar maanden later heel goed te zijn. Zoiets zou nu weer kunnen gebeuren. Ja, dat zou weer kunnen gebeuren. Als we de tijd nemen om stug door te gaan en de fouten die we vandaag maken, om die er beetje bij beetje uit te krijgen. Dus rustig blijven en alles komt goed. Rustig blijven, zeker. Alles komt goed, kan ik je later misschien beloven. Dit is Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws met Mark Visser. Nieuwe president van Iran, Hassan Rouhani... wil dat het Westen de sancties tegen Iran intrekt. Om de band met het Westen te verbeteren... moet er volgens Rouhani meer openheid komen. Rouhani, die bekend staat als gematigder dan zijn voorganger Ahmadinejad... zegt de hervormingen toe, zo wil hij de vrouwenrechten verbeteren... en de overheidsbemoeienis terugdringen.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 In Egypte heeft de jemenitische winnares van de Nobelprijs voor de vrede geweigerd. Tabakol Karman. Bij aankomst op de luchthaven van Cairo is ze meteen weer teruggestuurd naar Jemen, zegt ze op Twitter. Karman wordt in Jemen de moeder van de revolutie genoemd. En ze is tegen de machtsovername door het leger in Egypte. Dat is het belangrijkste nieuws. Het weer. Naast me zit Willem en Hubert. Vanavond en ook vannacht daalt het kwik tot de graad of 14. Het blijft helder en de zuidoostelijke wind is zwak tot matig. Morgen komt de wind uit het zuiden en trekt nog iets aan. Het wordt gemiddeld 28 graden, maar vooral in het oosten en zuidoosten kan het weer tropisch worden. Overdag is het droog, in de namiddag of avond neemt de kans op regen of onweersbuien toe. En in de nacht naar dinsdag zijn er dan ook buien. Dinsdagochtend start dan droog, maar later trekken er opnieuw wat buien over. Echt serieuze neerslag, die hoeft u woensdag pas te verwachten. Er is dan veel bewolking aanwezig en op veel plaatsen valt er zo'n 10 tot 15 mm regen. Vanaf donderdag wordt het droger en dan liggen de maxima rond 21 graden. ABB Verkeersinformatie: Een file op de A67 Venlo naar Eindhoven. Dat heeft te maken met een ongeluk. De weg is inmiddels weer vrij, maar tussen Asten en de Afrit Zomeren staat nog 3 kilometer. Radio 1, NOS langs de lijn in het laatste half uur van NOS Langs de lijn blikken we straks vooruit op de wereldkampioenschappen zwemmen. We blikken terug op de wedstrijden van vandaag in de Eredivisie en nu eerst wielrennen want Wilco Kelderman heeft de ronde van Denemarken op zijn naam geschreven. Leidende positie van Kelderman die een belkin er is kwam in de slotetappe niet meer in gevaar. Hij bezorgde de nieuwe sponsor Belkin, daarmee de eerste grote zegen. Wilco, goedemiddag. Goedemiddag. En gefeliciteerd en je hebt daar zo ongeveer alles Dankjewel. gewonnen wat je kan winnen hè? Ja, ik heb uh, de gele trui, de jonge trui en de puntentrui gevonden. Klopt, ja. Ja, nou, fantastisch. Uh, had ja. je vandaag al tijdens de rit uh, tijd voor champagne? Of moest je nog aan de bak? Nou, ik moest nog wel, uh, wel redelijk aan de bak. Want uh, nummer 2 stond nog op 6 seconden. Dus in principe had hij nog kunnen winnen als hij uh, een bonificatie had gepakt. Dus. Maar het, uh, alles was goed onder controle, dus uh, dat was allemaal wel goed te doen. En goed onder controle bedoel je dat je ploeg het werk goed gedaan heeft vandaag? Ja, ja zeker. De hele week al uh, ja, supergoed. Goed uit de wind gauw, uh, goed van voren. Dus ik uh, ben echt, uh, die man heel erg dankbaar. Dus. De laatste etappe werd gewonnen door Cavendish uiteindelijk in een sprint. Uh, jij hebt het gisteren vooral gedaan hè, in de tijdrit. Ja, ja want uh, die etappe ervoor was ook een lastige etappe. Daar reden we met uh, zes man weg. En uiteindelijk uh, maakte ik in de tijdrit uh, de tijd goed wat ik achter stond. Dus uh, dat was uh, super. En ik won de tijdrit ook nog. Dus uh, dat was, was heel mooi. Ben je nou deze week begonnen met dit als doel? Of uh, overdondert dit jou ook? Ja, dit overdonderd me wel een beetje. Ja, ik heb er wel keihard voor getraind. En ik had ja, een beetje voor mezelf ook afgesproken om. Uh, ja, voor, voor eindelijk een keer voor een uh, etappezege of uh, voor een zege te gaan. En uh, ja, nu al dat lukt het eigenlijk al, uh, al. Dus dat is wel heel mooi. Ja, je klinkt er nu heel koeltjes over. Het is natuurlijk ook een paar uurtjes geleden al. Maar je bent ja. onwijs blij dus. Ja, ik ben super blij. Ja. Je je. Lost... De eerste prof zege, dus dat is wel mooi. Uh. Ja, en de eerste zege van de nieuwe sponsor. Ja, ik weet niet of je ja. daar iets bij voelt. Maar voor die sponsor. Ook. Ja, dat is altijd leuk. <laughs> ja, dat is altijd wel leuk dat je. Uh... ...in een nieuw shirt kan winnen, ja. En bovendien los je ook nog eens een andere Nederlander af... ...als uh, eindoverwinnaar van de ronde. lieve Westra won hem vorig jaar. Mm. Is dit een ronde die Nederlanders blijkbaar heel goed ligt? Of toeval? Ja, op zich wel. Ik denk het wel. Want het, het zijn een beetje heuvels. Het is niet, uh, niet echt bergen. En uh, ja, er staat uh, ook wel vaak veel wind... ...en daar zijn de Nederlanders ook wel goed in. Dus... Zodat, we weer kunnen, wel, ja. zodat er dat weer waaier, meer, uh... waaiers gereden kunnen worden. Ja, ja dat klopt. Ja. Nou, geniet van je overwinning. Uh, wanneer zien we je weer op de fiets? Uh, volgende, volgende week in de Neko tour, Volgend weekend. Oké. Okay. Wilco Kelderman, dankjewel. En gefeliciteerd. Oké. Okay. Dank. De 4-2 overwinning op AZ heeft de Rus nog niet helemaal kunnen doen terugkeren bij Heerenveen. De Friese club lijkt vleugellam in de transferperiode. Technisch directeur Johan Hansma is afwezig, want... Hij moet z'n hoeders zeker vertrekken. En interim-directeur Gaston Sporen zegt dat er geen geld meer uitgegeven mag worden. Ook als er spelers verkocht worden. En dat baart trainer Marco van Basten veel zorgen. Nou ja, kijk, um, voorheen, he, tot een week geleden, was er nog het een en ander mogelijk. En uh, nu is er iets veranderd en nu is er niks meer mogelijk. Daar, daar heb ik wel mijn verbazing over uh, geuit. Dus ja, dat is denk ik nog niet de uh, afgelopen die discussie. En... Um, nou ja, kijk, als het dan zo moet zijn dat we niet veel kunnen halen... moeten we ook maar niks weggeven. Dus dan uh, moeten we het zomaar oplossen. Je zegt, die discussie is nog niet afgerond. Dus je gaat nog een keer in de, de rebound bij uh, de huidige leiding? Ja, kijk, het is natuurlijk heel vreemd dat uh, bij de ene groep... is er uh, het een en ander mogelijk. En vervolgens komt er de volgende groep en daar is niks mogelijk. Dus daar is iets die... Uh, er is dus ik kon de vorige directie niet heel goed rekenen. Dat kan natuurlijk. Ja, maar er is er één... Een die uh, niet helemaal de waarheid zegt. En volgens mij stond er in het rapport, voor z'n werk te begrepen... stond er ook dat er uh, financieel nog wel het een en ander mogelijk was. Dus uh, dat staat zwart op wit. Verder is de kans heel erg groot, uh, ook nadat ik met uh, Gaston Sporre sprak... dat Jon Hansma, de technisch directeur bij de club... moet verdwijnen naar aanleiding van het rapport. Volgens mij ben je het er niet meens. eens. Nee, kijk, uh, Johan is bij ons een uh, belangrijke pion. En ik heb uh, me tot nu toe eigenlijk niet of nauwelijks geroerd... omdat wij op een normale manier met de spelers uh, ons werk kunnen doen... Alleen nu treft het ook het technische gedeelte, ja. En dan vind ik dat ik wel stelling moet nemen, want uh, wij komen in de problemen. En het is in deze fase belangrijk dat er uh, spelers verhuurd kunnen worden... aangekocht kunnen worden, verkocht moeten worden. En dat is een werk op zich. Dat kan je niet door een aantal trainers laten doen. Er zijn vakmensen die daar dagelijks mee bezig zijn. En als dat dus, uh, zeg maar, wordt, uh, een leegte ontstaat, dan hebben we een groot probleem. Dus daar heb ik mijn, mijn zorg over uitgesproken. En uh, nou goed, uh, we moeten kijken in hoeverre dat... Uh, zo goed en zo snel mogelijk kunnen, kunnen herstellen. Want... Gaat het je om Hansma of gaat het je om die positie die ingenomen moet worden? Ja, het, gaat, het gaat me om beide. Die positie is belangrijk en Hansma is ook belangrijk. Het is een jongen die de afgelopen jaren hier goed werk heeft geleverd voor ons, voor Erevén. En uh, keihard heeft gewerkt, loyaal is geweest. En uh, als, je, als je de argumenten bekijkt waarom hij dan uh, weggestuurd is, dat uh, is eigenlijk, uh, vind ik, uh, niet echt uh, veelomvattend. Tot slot, Vopper de Haan uh, uh, heeft aangegeven... en de club uh, nu ook, dat hij uh, uh, verwacht wordt om weer uh, stelling te nemen binnen de club. Dat hij een positie gaat krijgen. Uh, hoe zie je dat? Nou ja, kijk, ik weet niet of, uh, of hij technisch directeur gaat uh, worden. Maar in ieder geval, kijk, we hebben daar wel een paar mensen nodig. En volgens mij is dat niet zijn werk. Dus, uh, want het is heel specifiek, makelaars en clubs en alle hele... Een hele troep constant maar bezig zijn, dat is, dat is best ingewikkeld. En dan moet je mensen hebben die dat uh, lang hebben gedaan, ervaring hebben... een netwerk hebben en uh, ja, dat vergt nogal wat. Dus in ieder geval hij geen technisch directeur in jouw optiek? Nou ja, goed, daar ga, ik, daar ga ik niet over. Maar ik hoop dat heer Veen op de goede manier bediend wordt. Dat is belangrijk, want wij willen goed presteren, wij willen goed kunnen werken. En, en wie en hoe, dat is minder belangrijk. Zijn Marco van Basten, die normaal gesproken altijd heel vrolijk is als hij gewonnen heeft... maar nu toch gehoorbaar geïrriteerd... Zeer. Ja, ik ken hem uh, vrij goed. Al een jaar of 25. En als hij deze toon aanneemt, nou berg je dan maar. En het zou mij niet verbazen, hij is er toe in staat. Hij wil graag dat Johan Hansma blijft. Eh... Uh ja, dat hij zijn portefeuille ter beschikking durft te stellen. Dat zou natuurlijk heel mooi Want, dan, zijn, Hoe he? pakt hij dat soort zaken dan normaal gesproken nou, aan? Hij al, zegt er hij, nu in de media iets over. Gaat ja. hij dan ook meteen zelf echt actie ondernemen? Heeft hij al gedaan. Gewoon naar de man ja, toe waar het om gaat. Vol. Dat is de volgorde ook. En zeggen waar het op staat. Precies. En hij wil Hansma heel erg graag houden. Nou ja, hij heeft natuurlijk een flink postuur. En als hij zegt, jongens, als hij niet blijft... en als er ook geen nieuwe spelers komen, dan ben ik, dan ben ik weg... Ja, dat uh, kan natuurlijk als breekijzer dienen. Ja, en jij denkt dus dat als Finn Bogason niet blijft... en of er geen nieuwe spelers komen... Nou, dan is er ook dat wel... Van Basten dan misschien wel eens ook weg zou kunnen gaan? Ja, Vorig jaar hadden ze natuurlijk ook niet zo heel veel perspectief. Hè. Ze hebben een teleurstellend seizoen eigenlijk gedraaid. En uh, als Finn Bogason dan ook nog weggaat... dan blijft er helemaal weinig over. En uh, kijk, Van Basten is... Om een glijdende schaal naar beneden gegaan. Nederland zelf door Ajax, Herenveen. Toen hij uh, opgekrabbeld met Herenveen? Zeker. En, en, en hij, heeft, ja. hij heeft er ook heel veel plezier in, dat, dat weet ik. Maar je moet hem wel perspectief blijven bieden. Hij heeft geen zin om voor uh, de plaats 14 te gaan spelen. Dus ik, ik denk dat het heel verstandig is dat Riemer en, uh, en Foppe heel goed luisteren nu. en Johan Hans maar ook niet wegsturen. Ja, Foppe moet het weer doen, hè, waarschijnlijk? Nou ja, maar dat zijn wel oudere mannen, met alle respect. En uh, als Van Bossen tevreden is over Johan Hansma... Uh, dan moet je, moet je gewoon naar de trainer luisteren. Ja. We blijven het volgen. De tweede helft van Peksvolle tegen Feyenoord. niet mee. Diepe bal in uh, de aanval bij Zwolle. De aanname en de valpartij. Geen tikje van uh, van jammaat op de benen van... ik dacht dat dat zijn mak was... En dus is het gevaar weg voor Feyenoord. Een gevaarlijke corner gezien bij nog altijd de 0-0 stand. Die was van Zwolle net na het hervatten van de wedstrijd in de tweede helft. Bal kwam vanaf de linkerkant, er voor het doel. Maar er kon niemand bij van Pek. En nu probeert Zwolle iets op te bouwen, of Feyenoord iets op te bouwen aan de linkerkant. Met Nelom van Polen erbij en de overname van de thuisploeg. Dan het balverlies, daar is even vormen. Dan het goede doorzetten van Moktar. En die neemt dan over en kan in de andere modus schakelen, namelijk in de vooruit. Goede bal richting de rechterkant. Daar is Drost het frats op het gebied in. Loopt tegen de eerste de beste man aan nou die hij tegenkomt. Houdt de bal. Nou komt er ook nog een schot een schuiver. En dan gaat hij naast via het been van een van de Feyenoorders. Drost langdurig in balbezit. En hij scoort nog bijna ook voor Peck Zwolle. Omdat de verdedigers van Feyenoord, nog bijna allemaal internationals, hem niet van de bal afkrijgen. Het lijkt al stuk te lopen bij de botsing met Klaasie. Maar uiteindelijk gaat die bal via de benen van de Vrijnaast en krijgt Peck voor de derde keer in deze wedstrijd. Ook voor de derde keer overigens in de tweede helft een hoekschop te nemen. En dat zal zo meteen, denk ik, Ascheteë gaan doen en gaat hem voordraaien met links. De linker verdediger van de thuisploeg die misschien wel in de gaten heeft dat dit Feyenoord vanmiddag niet groot is. De bal gaat over korte afstand naar Sainmak, terug naar de punt van het dan ineens richting Drost. Die staat op de kop van het penaltygebied, wordt overgeslagen. Dan zit uh, ja, uiteindelijk Zwolle er nog tussen om de aanval via schaken van Feyenoord dan te onderbreken. Mokotjo is degene die de bal onderschept. En die bal trapt hij dan wel lukraak naar voren toe. En dan is het Jan Maat die voor Feyenoord mag gaan ingooien. Maar Peck klopt op de deur bij Feyenoord. En de Rotterdammers zullen zich toch ook na het verhaal van Koeman in de rust moeten realiseren dat er echt een tandje bij moet om vanmiddag Peck Zwolle te verslaan. Peck met opnieuw het balbezit. Diep op de eigen helft in de last van het veld zoals dat dan zo mooi heet. Met Van de Werf was dichtbij in de slotminuut van de eerste helft. Met een prachtige vrije trap. Uitstekende redding toen ook van Mulder. Dat was eigenlijk wel het beste moment van de thuisploeg, het beste moment van Feyenoord. De enige uitgespeelde kans, voor alle duidelijkheid van de Rotterdammers. Die zagen we al na acht minuten, of is het 18? ik kan mijn eigen handschrift niet meer lezen. In ieder geval de beginfase van de wedstrijd dan maar. Voorzet Schaken bijna immers en die kwam meteen teenlengte tekort doen. Om de bal zo'n beetje op de doellijn binnen te tikken. Netter schrijven, daar is Vormer in de middencirkel weer voor Feyenoord naar Janmaat. Staat een meter of twee over de middellijn, de rechterkant van het veld, de bal de diepte in naar Schaken. Dan komt Broes op bezoek, maar die mist eigenlijk de bal, heeft het meeste oog voor de tegenstander. Goede bal naar binnen gespeeld, Komt van op gebied. Jan Janmaat geschoten met links en langs de kruising. Dat scheelt dan vermoedelijk vanaf mijn plekje toch nog wel iets meer dan het vanaf hier lijkt. Maar goed gespeeld door Feyenoord, ja, dan moet je hem niet voor de linker van Jamaat hebben. Dan moet iemand anders dan staan om te schieten. En hoe is het bijvoorbeeld in deze wedstrijd dan ook met het doorschuiven van bijvoorbeeld Klaasie... Die toch ook een uitstekend afstandsschot in de benen heeft. Dat is er totaal nog niet uitgekomen. Dat hij een keertje vanuit zijn wat controlerende positie wat meer diep is komen te staan bij de Rotterdammers. De trap van Bejois, de ingevallen keeper nogmaals gezegd. Komt ter hoogte van de middenlijn bij Feyenoord bij Jamma terecht. Mokotjo. Voordat uh, aan de rechterkant uh, Immers uh, gevaarlijk uh, kan worden. Dan neemt de Argentee over. Speelt de bal onder druk van schaken. Te ver voor zich uit. Waardoor Jammaat uh, bij de middenlijn kan overnemen. Pelle eventjes. Die ziet Nelon komen. Helemaal aan de andere kant van het veld. Op links. Voorzet. Daar is Immers. En dat moet hem toch zijn. Dat moet hem dan toch eigenlijk zijn voor Feyenoord. Want hij heeft een vrije kopkans. Hoewel van de Werf wel degelijk in de buurt hangt. Maar hij krijgt hem vol op het uh, voorhoofd uh, Immers. Die voorzet vanaf de linkerflank van... Uh, de mee opgekomen Nelom. En dan mist hij toch eigenlijk het doel. De bal gaat ja, toch wel een halve meter over het lat. Misschien ook wel wat langs het doel. Ja, je kunt zeggen goed gedaan van Feyenoord. Maar zo'n bal moet er dan toch eigenlijk wel in. En zeker ook wel bij een speler als Emers. Want we weten, hoewel hij het vorig jaar toch ook af en toe niet afweet. Dat hij echt wel een doelpunt kan maken. Hoe lang zijn we bezig in die tweede helft? Dat zie ik dan wel op het scorebord. Bijna negen minuten alweer in de tweede helft. 0-0.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 Arita Franklin met Walk On By. Goeie paal, mooie goal. Dan wordt hij ingeschoten <coughs> op de paal. Komt er dan toch nog een schot en een intikker? Oh, oh, oh. De Eredivisie. En goal. Oh, oh, oh. Alle wedstrijden van vanmiddag. Vitesse Herakles. 3-1. Rust 2-0. 1-0 Leerdam. 2-0 Pedersen. 3-0 Ibarra. 3-1 Amoa. De nieuwe trainer van Vitesse Peter Bos wint zijn eerste competitiewedstrijd. En dan ook nog van zijn oude ploeg Herakles. Een bijzondere ervaring voor hem. Ik heb daar uh, vijf uh, ja, geweldige jaren gehad met hele fijne mensen. Dus dan is het wel speciaal en ook wel bizar... dat het gelijk de eerste wedstrijd van de competitie is. He, want, want daar praat toch iedereen wekenlang over, die eerste wedstrijd. Nou, Dat is dan toevallig tegen Heracles. Dus ja, het is wel bijzonder. Bos kon voor de wedstrijd van vandaag maar over vier wisselspelers beschikken. Hij rekent in de komende weken op versterking. Ik weet dat ze gaan komen, dus daarom maak ik me ook niet heel erg druk. Iedere trainer heeft natuurlijk het liefst nu, vandaag... dat de competitie start, zijn hele selectie rond... Maar dat is in het moderne voetbal bijna niet meer mogelijk. En, en zeker niet bij ons. Dus wij, eh, als je dat van tevoren weet, ja, dan hoef je daar ook niet druk om te maken. 2 september, dan gaat het erom hoe onze selectie eruit ziet. De openingstreffer van Vitesse werd gemaakt door Kelvin Leerdam. De van Feyenoord overgekomen speler miste ook nog een grote kans. Zo vaak zien we Leerdam niet scoren. Maar dat kan met een plek op het middenveld wel eens veranderen. Ik heb in de aarde altijd wel, wel veel gescoord. En, uh, en dan ben ik rechtsbek geworden... En, uh... Ja, dan, ga je, dan, ga je, dan ga je vanzelf wat minder scoren, maar Op het middenveld weet ik dat ik altijd een kansen krijg. En, uh, misschien als ik daar een heel seizoen speel, wat ik misschien wel tussen de 5 en 10 kan scoren, maar dat zal de toekomst wel uitwijzen. Herakles liet het vooral in de eerste helft afweten. Volgens de nieuwe trainer Jan de Jonge was zijn ploeg in de beginfase... te veel onder de indruk van de tegenstander. Daar moeten we met z'n allen heel erg hard aan werken in uh, uitwedstrijden... om dat uh, vanaf dag één, uh, van minuut één, zeg maar, goed te doen. Nou, in de tweede helft doen we dat...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 we maken onze kansen niet af en. Uh... Vitesse krijg ook tweede helft. gewoon één kans en gaat gewoon erin drinnen en was de wedstrijd gewoon ook gespeeld. FC Utrecht tegen Go Eagles eindigde in 1-1. Ruststand was 1-0. Bulthuis opende de score voor FC Utrecht. Houtkoop maakte de gelijkmaker. Go Eagles pakt een dik verdiend punt als nieuwkomer in de eredivisie in de Galgenwaard. gewaard, maar er zat wel een groot verschil tussen de eerste en de tweede helft. De vraag is wat het werkelijke niveau is van de ploeg. Voor trainer Fouke Boy is dat wel duidelijk.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 ja, dat is ook uh, onervarenheid uh, en druistigheid van spelers. Ja, en FC Utrecht kent al met al een matig begin van het seizoen. Het werd uitgeschakeld in de voorronde van de Europa League door een nietige club uit Luxemburg. En nu dus gelijk speelt tegen de nummer 6 van vorig jaar in de eerste divisie, Goa Eagles. Maar toch maakt trainer Jan Wouters zich nog geen zorgen. Als ik terugga naar verleden jaar, waar we uh, thuiswedstrijd PEC 0-0. Dat uh, uh, was de tweede thuiswedstrijd, geloof ik. Ook net in het begin. En uh, toen was het ook allemaal niet goed. En, uh, uh, en toen zijn we uh, rustig uh, verder gegaan uh, om te bouwen waar we mee bezig waren. En dat is dit seizoen weer de bedoeling. cambuur Leeuwarden nac Brida 0-0. Cambuur keerde na 13 jaar terug in de Eredivisie... en houdt een punt over aan de wedstrijd tegen Nak. Over de hele wedstrijd gezien was Cambuur zelfs beter. Maar volgens oebele schokker was zijn ploeg in het begin nog wat zenuwachtig. En we hadden volle bak beginnen... En, uh...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 Voor Cambuur-trainer Dwight Lodewegers smaakt het eerste optreden van zijn ploeg in de eredivisie naar meer. Hij vindt het vooral leuk voor de fanatieke aanhang van de club. Als je het kampioenschap zag in Jupiler League, hoe dat ontvangen werd hier, dat was echt uh, geweldig. Was dat. Dus ja, die mensen die, uh, die zitten ook op die krakers te wachten. En Ajax fijn op PSV en Veen die hier op bezoek komt, dus, dat is mooi. Ja. Nak begint niet sterk aan het nieuwe seizoen. De ploeg maakte in de voorbereiding al een wisselvallige indruk. Maar volgens Kees Kwakman had het zwakke optreden van vandaag ook een andere oorzaak. Luister het was echt mee te maken, dat moet ik echt zeggen. Want het is gewoon verschrikkelijk voetballen op zo'n veld. Die bal die stropt aan alle kanten en die stuit het helemaal verkeerd. Dus dat is, dat is gewoon, gewoon een nadeel voor ons. Uh, maar aan de andere kant, uh, je moet ook eerlijk zijn, dat cambuur beter was. Maar... Uh, ja, we zullen ook niet de mooiste voetbal gaan spelen dit uh, seizoen, denk ik. Daar moet je ook eerlijk in zijn. Maar als je dan toch nog vier kansen weet te creëren, dan, dan, ja, dan doe je nog niet eens zo slecht. Ik proef van jouw aankondiging dat je vindt dat iemand niet moet zeuren over het veld. Nee, heb ik al gezegd vandaag, dus daar moet ik ook niet over blijven doorzeuren. Maar ik vind het nooit een goed excuus. Natuurlijk kunstgras, het is, ja, uh, de jonge voetballertjes weten niet beter. En ook Kwakman is met zijn volgens mij 30 jaar al, oud gediende. Ze moeten er maar aan wennen. De, je, de jeugd kan er heel goed op uit de voeten. En allemaal op gaan spelen. Dan is het toch het eerlijkst? Tuurlijk. Ja, ja, dat is ook goed, ja. Dat waren de wedstrijden van vandaag. Er is er nog één bezig. Peck Zwolle tegen Feyenoord. Ragnar. Ja, heeft het dikke nu aangekeken bij de 0-0 stand Ronald Koelman. Dubbele wissel na 63 minuten hier in de Zwolle. Vilena in de ploeg voor Immers. Verhoek op de vleugel in de aanval van de Rotterdammers voor Goossens. Ja, echt heel weinig van gezien. Ik zit een beetje te twijfelen. Moeten we nou als commentatoren toch ook die ploeg even de tijd geven op zijn eerste speeldag of moet meteen het kritische pistool worden gericht op deze ploegen. Want dan zeg je het is blubber bij Feyenoord. Anders zeg je van het komt allemaal erg moeizaam op gang er waren het licht vermoedelijk ergens in het midden. Het is niet goed van de Rotterdammers. En Zwolle heeft wat keren druk kunnen zetten richting het doel. Een misverstand achterin. En dat ligt maar net goed af. Nu komt Drost weer eens door aan de rechterkant. Goeie ingrijp nu van Klaas. Die zich eerder nog eens als een kind liet passeren. Nou is hij niet zo groot, maar toch. Dit doet hij goed. En bovendien kan Feyenoord ook verder via de linkerkant van het veld. Met Nelon, die de bal heeft afgegeven aan Schaken. Ineens naar Pelle. Dat is dan de eerste kans die de Italiaan krijgt. Een rolletje eigenlijk de bal wat links voor het doel verlengen. Hij staat 5, 6, 7 meter voor de goal van Kevin Bejois... die deze bal heel makkelijk kan pakken. Normaal gesproken zeg je, ondanks dat het nog 25 minuten is... we gaan op een bloedeloze 0-0 af, maar wie weet. Zometeen vanaf 6 uur wordt er weer om medailles gezwommen in Barcelona. Het is de laatste avond van de wereldkampioenschappen met nog twee Nederlandse vrouwen in het bad. Ranomi Kromowidjojo en Monique Nijhuis. Bob van der Tak, goedemiddag. Eerst even over Ranomi. Die heeft al drie keer brons, één keer estafette en twee keer in de eentje. Van welke kleur wordt de medaille vandaag? Ik denk zilver, eerlijk gezegd. Chromo uh, gaat ook als tweede die finale in. Uh, ze 24-33 als tijd gisteren. En toen verklaarde ze na afloop van die race dat het nog niet op 100% was. Dus het kan nog wel ietsje harder. Maar ik denk eerlijk gezegd niet dat ze Kate Campbell kan verslaan. Uh, ze kreeg natuurlijk al klop van Campbell op die 100 meter vrije slag. En die Australische, ja, die is in zo'n super vorm. Ik denk dat hij gewoon haar tweede gouden medaille hier gaat pakken. En dat Kromo with Jojo dan best of de rest gaat worden. En dan krijgen we nog de finale van de 50 meter schoolslag. Ook bij de vrouwen met Monique Nijhuis. Heeft niet echt medaille Nee, absoluut niet. Ik denk dat er eigenlijk maar drie vrouwen zijn in die finale... die gewoon uh, de medailles gaan verdelen. Die steken er met Kop en schouders bovenuit. Dat zijn uh, Ruta, Melutite, Julia Evimova en Jessica Hardy. Die zwommen gisteren onder de 30 seconden. En de andere vier zaten daar eigenlijk ruim boven. Doelpunt. En, en een goal Doe in punt. Zwolle bij Ragnar. Ja, ik kon er een klein beetje op wachten. Speelt in de speelt een dramatische wedstrijd. Zwolle geeft heel voorzichtig, steeds een klein beetje meer gas. En dan komt de voorzet van Frost. Op wie ze toch bij Feyenoord te weinig grip hebben in deze wedstrijd. Zeker in de tweede helft voorzet richting Klies. De Poolse Internationals sinds kort weer international. En uh, ja, prachtig hoe daar uh, in eerste instantie nog Bruno die wordt uitgekapt. En dan staat Klies helemaal vrij voor de goal van Mulder om binnen te koppen van dichtbij. En Feyenoord krijgt het loon van de angsten voorlopig met een 1-0 achterstand na 66 minuten. Vorig jaar werd het 3-2, nu is de tussenstand na 66 minuten 1-0 Klies. De doelpunt te maken. Boek, je had het over de favorieten in de race van Monique Nijhuis op de 50 meter schoolslag. Ja, precies. Uh, die drie die ik noemde. Ruta Meiloutita, Julia Evimova en Jessica Hardy. En ik denk ook dat het die volgorde zal worden. En uh, Nijhuis uh, ja, zal niet echt voor de medailles gaan meedoen... maar zou uh, moeten proberen om haar tijd van gisteren wat te verbeteren. Die was al vrij goed, moet ik zeggen. 30-61, haar beste seizoentijd. Ze is als zevende die finale ingegaan. Ze is ooit een keer vierde geworden in 2009. Ook op deze 50 meter schoolslag. Dus wie weet, maar uh, nee, medailles, uh, zie, een medaille zie ik nou ja, is niet halen. Dat lijkt me echt uh, een veel te moeilijke opgave. Ja, en dan uh, ja, is het toernooi afgelopen. We rekenen er nog even een medaille bij voor Kromo Wii Hoe gaat dit toernooi dan de boeken in? Voor Nederland. Ja, toch als een vrij mager toernooi. De ploeg was al vrij klein natuurlijk. Kwalitatief wel goed, vond ik. Maar er zijn toch wel een aantal tegenvallers geweest. Met name Sebastiaan Verschuren bij de Mannen. Viel natuurlijk erg tegen. Niet één finale plaats. Chromo Wigioio heeft weliswaar drie medailles. Maar wel steeds brons. Nou ja, er kan misschien nog zilver bij komen. Maar heeft toch ook niet die supervorm gehad van Londen. En als het om medailles gaat... dan zijn we bij het Nederlandse zwemmen toch afhankelijk vaak van Kromo Promo Jojo. Dus al met al is het allemaal niet meegevallen. Maar goed, we praten natuurlijk alweer heel anders... als Promo Jojo straks toch voor die stunt zorgt. En wel van Campbell wint. We horen het zo meteen. We horen jou zo terug in de reguliere programmering... van Radio 1, Bob van de Tak, bij het WK Zemmen. Ja, Hugo. Uh, dat zit erop, de eerste. Ben je nog iets kwijt? Nou... Ik vond het een uh, mager zondagje. Niet wat ons betreft hoor. Want uh, wij hebben ons. Ik vond ver... ons heel goed. Ja, ja. nogal. Ja. Um, maar het voetbal, uh, vijf en een half hoor. Hoger kom ik niet. Ja. Jammer. Heb je nog iets van een fragment van nou, de dag? Wat was het leukst? Sy ging het Symbolisch over? voor deze tegenvallende zondagmiddag vond ik twee momenten. En dan mag jij kiezen. Oh. Ik heb uh, geselecteerd een waterfragmentje. En we? een bijzonder fragmentje van uh, Ragnar Niemeyer. Is het waterfragmentje dan?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 En die kijkt naar zijn eigen keeper, die viervingerige bandiet. Want dat is Diederik Boer. En met alle respect voor Ragnar wil ik dan kiezen voor het water. Mag dat? Want het was de dag van de overbodige drinkpauzes. Wat ben je toch een nette jongen? Ja, nee, dat ook. Dat is helemaal waar. De volgende nette jongen van langs de lijn komt straks van 10 tot 11. Dat is Robert Meder. Dan zijn we terug. De sport die nog bezig is, hoort u zometeen in het radionieuws... en ook in de programma's daarna. Het zwemmen dus. En ook het vervolg van Pexvolle tegen Feyenoord.